Grot om met het NWS-journaal. Bij de Ierse verkiezingen hebben de drie grootste partijen in de exitpoll allemaal ruim 22% van de stemmen behaald. Fina Gale van premier Varadkar gaat net aan kop... gevolgd door Sinn Féin, de voormalige politieke tak van terreurgroep IRA... en de conservatieve Fina Foll. Omdat Sinn Féin een referendum wil over een verenigd Ierland, wordt het waarschijnlijk lastig om een regering te vormen.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 De storing treft onder meer Zwolle, Kampen, Deventer en ook plaatsen in Drenthe. Op sommige plekken wisten monteurs een deel van de openbare verlichting handmatig aan te krijgen. Voor het eerst dit jaar heeft PSV een wedstrijd gewonnen. De Eindhovenaar versloegen Willem II thuis met 3-0. Eredivisie Hekkensluiter RKC speelde thuis met 0-0 gelijk tegen Pek Zwolle... en pakte daarmee zijn eerste punt van 2020. Eredivisie VVV Venlo eindigde in 1-1... Groningen won met 1-0 van Vitesse. Zoals gezegd, de Eredivisiewedstrijden van vandaag zijn geschrapt vanwege de storm Kira. In Polen is het wereldrecord Polstok hoogspringen met 1 centimeter verbeterd. De Zweedse atleet Armand Duplantis sprong over de 6,17 meter. En daarmee brak hij het vorige record uit 2014.